Drie uur. Jobboot met het NOS Journaal. In de speelt NEC de derby tegen Vitesse in Arnhem. Bij de laatste training voor die wedstrijd... moedigden de NEC-supporters de spelers altijd aan met vuurwerk. Maar daar hebben de gemeente en de club nu een streep doorgezet. Het zou te gevaarlijk zijn. Vanwege het vuurwerkverbod werd de training van vandaag... door veel fans geboycott.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 Het weer vooral in het oosten nog wat buien met lokaal kans op onweer. Het is een graad of 16. Vanavond is het op veel plekken droog. Ook morgen vrijwel overal droog met wat meer zon. En opnieuw ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de a 18 Noord naar Zaanstad staat 3 kilometer knooppunt Koenplein met een half uur vertraging.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 De van The Temptations en Treat her like a lady. Ja, jij zwijgt met een heel pak uh, redactiewerk nu zo uh, voor je neus. Ja. Maar dat gaan we zo meteen pas doen hoor, na het volgende plaatje. Okay. Maar Albert-Jan, het is vandaag 1 april. hè? Hou daar rekening mee, ook met uh, de berichten die je doet. <laughs> okay. Voordat je het weet zit er een 1 april grap bij. Dus, okay. U bent gewaarschuwd vandaag 1 april. En hier is hij, de nieuwe single van Kaigo.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 De Zuiderburen, de Belgen, die doen het heel erg goed, hè? Muzikaal gezien, ja. Ik deze groep uh, Gaigo. Nou, ze hebben al heel veel hits uh, gescoord hier in Nederland. En ook dit is weer een mooie, he? De nieuwe single heet It and Me en terug te horen in de Breakdown. De hitlijst van CFM die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf hoort. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Ja, culinair Sanford op het Gassersplein, elk jaar weer een feestje. En de deelnemers zijn inmiddels bekend...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 Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, al dus Harry Lemmens namens de organisatie. 23, 24 en 25 juni is het weer tijd voor culinair Zandvoort 2017. Dat gaat weer heel gezellig worden. En buiten de scharrenkop hebben ze ook de hop, of ja, niet? Ja, hier is daar nou scharrenkop, maar dit moet een hops zijn. En de sch de scharrenkop, daar betaal je mee, Oh, daar toch? betaal je mee, ja. en de hop, niet en de drink hop die drink, drink je, je mee. Ja, ja, precies, dat is het. Wie weet, het Zandvoorts uh, biertje ook verkrijgbaar tijdens culinair Zandvoort 2017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 En dan zien we je berichten graag tegemoet. En als je de plaat bij ons hebt, dan draaien we hem met alle plezier voor je. Jawel, we zitten toch tot aan vijf uur vanmiddag. albert Jazeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Oké, oké. Meer muziek onderweg van Dato hier. is fire in the sky. Gaat nog wel even door hoor ja. Op de radio, je enige echte eigen lokale radio CFM We zijn er 24 uur per dag Met muziek en informatie Onder meer op tv, op internet Op 106.9, kabel 104.5 Waar eigenlijk niet, Albert Jan? Ja, waar eigenlijk eh, niet Dat ja. is heel goed All over the world Bijna overal, ja, all over the world Zo is het We gaan het hebben over toneelvereniging Wim Hildering. Ja, en liefhebbers daarvan zet u vrijdag Dan wel zaterdag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 Try on all your nights like this. Put some spice. Zeg je komt er wel man. Ja, hij, hij, hij is geweldig. Kelvin Harris, de nieuwe zin, die heet uh, Slides. Jawel, jij wilde wat zeggen, hè, geloof ja. ik. Vele, vele zandvoerders hebben natuurlijk nu last van de voorjaarskriebels. De tuinen worden weer op orde gemaakt. En er wordt natuurlijk de driftig schoongemaakt in huis. En natuurlijk oude apparatuur weggooien, of niet? Ik of... dacht uh, aan andere kriebels, maar. Nee, nee, <laughs> goed.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 So, she can't wait if she wants She's ahead of her time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 Krijgen we net een goed bericht binnen vanuit Duintjesveld. We hebben het al voetbal, de veteraan 1 vandaag thuis tegen KHFC, de koploper. En uh, de heer Kastin is er juist in geslaagd wederom te scoren. Op dit moment daar op het scorebord 2 tegen 2. Dit is Martin Karits te samen met Dualipa.